Het is een soort uh, surprise uurtje van een mix marathon request want wat staat er op jouw verlanglijstje welke track mogen we draaien om de beste vrijdag ooit voor elkaar te kunnen krijgen. Laat het weten via de app van Slam Mix Marathon Request is begonnen en we beginnen met Maupi. Dit is like I like it in the mix. Welkom. I mean you got a whole lot more than a little bit. Oh. I'm gonna aangevraagd in Mix Marathon Request. Welkom bij het leukste uurtje van de vrijdag en stiekem misschien wel van de week. Ik ga lekker naar de bouw. Ik ga beuken bij Mike. Mike, goeiemiddag. Hoi, goedemiddag. Hey, gaat het een beetje lekker daar of niet? Jazeker, we staan lekker in het zonnetje. Het is wel fris, maar uh, de Slee Mix Marathon op de vrijdag doet het altijd goed. Dus, uh... Lekker, lekker. Wat zijn jouw werkzaamheden op de bouw? Uh, ja, alles. Nieuwbouw, renovatie, uh, verbouwingen. Kijk eens aan. Kijk eens aan. En als jij een foutje maakt, ben jij dan wel iemand die meteen compenseert? Of ga je dan moeilijk doen? Want daar heb ik ervaring mee. Nee, we proberen het altijd op te lossen. Kijk eens, kijk. Dan ben je een goeie. Dan ben je een goeie. Daarom, daarom. Hey, um, ik vond het leuk. Jij luisterde gisteren naar de slimmiddagshow en uh, je ja, had gelijk kom. een verzoekje. Ja, nou, uh, ik hoorde gisteren op de radio een uh, klein mixie van uh, Marco Bassato. Dus ik denk, uh, misschien is het leuk om daar nou een uh, grotere versie van uh, neer te zetten in de mix marathon. Ja, het is uh, de versie van uh, de Hofnar. En uh, het mag weer, hè, nu? Daarom, nou mag het weer. Nou. Dus uh, laat me horen. Laten we, laten we lekker beuken, hou die helm op, want we gaan echt knallen, hè. Mike, dankjewel, voor vijf weekend. Daarom. Is goed, hoi. Hoi hoi. hoi. Leave me now for y'all West. Mijn naam is Jarno. Ik lees alle appjes die binnenkomen. Dus heb je nou echt zo'n beuker die je tussen eh, 12 en 1 wil horen... geef hem door via de app van Slam en achter de Wheels of Steel... onze eigen Hielke Boersma. En daarvoor een uh, geliefde remix van Marco Persato... Ik leef niet meer voor jou, gedaan door de Hofnar als je hem zoekt. We gaan door met So Different... van Don Diablo in Mix Marathon Request en Radio Baby. Natuurlijk in de Slam Mix Marathon. Waar ik heel veel dingen voorbij zie komen. Ik zie een tremor. Ik zie nog iets van Marco Persato. Kortom, alles mag je sturen via de app van Slam. Crashup komt zelfs binnen, want Kaja gaat morgen naar een concert van hun. Nou ja, je mag alles sturen. Ik ga naar een verzoekje van Charlotte. Charlotte. Ik wil er maar één horen. Lotje, in de mix nu. Als je morgen nog bij mij bent, nou dan weet ik het wel. Spontaan, schat, waar kom je vandaan? Regen, ik schei het aan, pieuwe sneeuw. Als de avond laat, want je me iets te kussen Ja, mijn roet ligt in het zuiden en mijn schip, ik stuur het oh. He's a fame. Het is de laatste van het leukste uurtje van je vrijdag... tijdens de Slam Mix Marathon. Het moment dat het mandje al in het frituurverd mag zakken... dat de vrijmibo gaat beginnen. De laatste dit uur aangevraagd door Michael Lafuente. Wat oh, dikke plaat hoor. Hey. Oh. Dit uur van Mix Marathon Request. Gemixt door Hielke Boersma. En er komt zo ontiegelijk veel binnen. We lezen alles via de F van Slam. En we nemen het gewoon mee naar volgende week. Volgende week vrijdag tussen 12 en 1. Bepaal jij weer de playlist. Vullen we samen die USB-stick van onze Hielke. Dan natuurlijk vaste prik. Net voor 1 uur. Wat is de populairste track voor komende week? En we hebben een verjaardag. Tenminste, deze track stond 15 jaar geleden bijna in heel Europa in de hitlijsten. Turn the lights on van John. En toen dacht de nieuwe generatie, daar kunnen wij ook een hit mee scoren. Jack Staal grote Deense DJ, dat is het belofte. De belofte van dat land. Heeft de samenwerking gedaan met Juste. Die komt alweer uit Polen. En samen hebben zij deze uit de dood herrezen. En is de Grand Slam van deze week. Turn the Light.